Drie uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC en de regering gaan onderhandelen over vrede. President Santos heeft dat gezegd in een toespraak. De komende dagen worden meer details bekendgemaakt over de besprekingen. Colombiaanse media melden dat de gesprekken in oktober moeten beginnen in Cuba of Noorwegen. De strijd van de FARC houdt Colombia al bijna 50 jaar in zijn greep... en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost... De vark begon in 1964 als een marxistische guerrilla groep die opkwam voor de arme boerenbevolking. In de jaren 60 en 70 kreeg de groep grote delen van het land in handen. De strijd werd gefinancierd met de handel in cocaïne. De ijskap op de Noordpool is geslonken tot de kleinste omvang sinds de metingen in 1979 begonnen. Het Amerikaanse Informatiecentrum voor Sneeuw en IJs en de NASA hebben bevestigd dat het laagste record uit 2007 is gebroken. De organisaties noemen het een duidelijke aanwijzing dat de ijskap onder invloed van de opwarming van het klimaat fundamenteel aan het veranderen is. Wat de gevolgen zullen zijn als het Noordpoolijs in de zomer helemaal verdwijnt, is nog onzeker. Wetenschappers denken dat het zal leiden tot versnelde opwarming van het klimaat en extremer weer. De ijskap zal de komende twee weken nog verder smelten. En vanaf half september, als de zon op de Noordpool niet meer schijnt, groeit het zeeijs weer aan. Bewoners van laaggelegen gebieden aan de kust van de Amerikaanse staten Louisiana en Alabama zijn geëvacueerd vanwege de naderende storm Isaac. Verwacht wordt dat Isaac de komende 24 uur in kracht toeneemt... tot een orkaan van de eerste categorie... met windsnelheden tot 153 km per uur. Vandaag of morgen bereikt de orkaan de kust van Louisiana en Alabama. Morgen is het precies zeven jaar geleden... dat New Orleans werd getroffen door de orkaan Katrina. De kans op herhaling is klein. Isaac is veel minder krachtig dan Katrina. En de dijken bij New Orleans zijn nu veel sterker. Het weer bewolkt met af en toe wat regen, minimaal rond 13 graden. Ochtends grijs met soms wat regen, smiddags steeds meer zon... en alleen plaatselijk nog een buitje. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Joey Koeivoets. Goedenacht en welkom bij Dit is de Nacht. Tot 6 uur ben ik bij u. En vannacht wil ik het met u hebben over wonen in de stad en het platteland. Wat is beter voor u? Waar ligt uw voorkeur en waarom? Ik wil het er graag met u over hebben. Het telefoonnummer van Radio 1 is gratis en is 0800-1121. 0800-1121. 1982, hold on Santana op Radio 1 en dit is de nacht. Het is zes minuten over drie en vannacht praten we over, uh, over het stad en het platteland. Wat heeft uw voorkeur? En misschien heeft u gewoond in de stad, bent u naar het platteland gegaan? Of misschien juist andersom. Ik ben op zoek naar uw mening en uh, wat zijn nou de voordelen van de stad of het platteland? We gaan praten met Evra Diepscha. Evra, goedenacht. Goedenacht. Ja, u wilt ook even reageren. Ja, ik wilde ook even reageren. Um, ik heb met mijn ouders vroeger een tijdje op het platteland gewoond. En dat was. Uh, het plaatsje heette Ulrum. Dat was uh, vlakbij. Uh, groningen toch? Ja, of niet? Ja, ja, ja. Mijn vader kwam er uit die buurt vandaan. En wij hebben ook nog op Schiermonnikoog gewoond en in Egmond aan Zee. Um, en uiteindelijk heb ik dus op Schiermonnikoog uh, de liefde ontmoet en ben ermee naar Amsterdam gegaan. Ach. En uh, ik woon nu in mijn eentje in een huisje van ongeveer 36 vierkante meter, meer wel midden in de stad. En uh, ik vind het heerlijk. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Uh, ik woon ook wel vlak bij mijn werk, maar het is hier, uh, ik woon dus vlak achter de Prins Hendrikkade mm -hmm. En uh, s'nachts is, is het heel erg stil. Het is dus, dus eigenlijk ongelooflijk. Ja, zou je bijna en... niet kunnen voorstellen in Amsterdam? Nee, maar, maar toch is het zo. Dus, dus echt, echt, als ik in mijn bed lig, zeg maar, dan, dan hoor ik helemaal niks. Het is net of je op het platteland bent. En dan s ochtends hoor ik, als ik de deur open zet, dan hoor ik de vogels. En um, ik ben vanavond, nou ik ben ongeveer een half uurtje, drie kwartier terug. Ben ik nog even met mijn hondje uh, richting het Centraal station gelopen. En uh, kom weer over de zeedijk terug. En je krijgt allemaal, uh, als mensen je op straat zien, dan is het allemaal hoi hoi. En hoe gaat het met je hondje? Hoe gaat het met je? Mm. En, uh, dit is ook een dorp. Wat grappig, want in het vorige uur hadden we een spreker aan de lijn die juist zei op het platteland... Uh, zijn er mensen die gedacht zeggen in de stad, het was van Scheveningen, zie je dat niet. Maar nu zeg je dus eigenlijk tegen mij dat uh, in Amsterdam dat ook gewoon kan. Ja hoor, tenminste het buurtje waar ik woon. Uh, uh, dat is echt de meestal wandel ik dan even met mijn hondje. Nou, wat ik net zeg, heb ik een half uur geleden of drie kwartier ja. geleden gedaan. En dan loop je midden in de nacht op de zeedijk. En uh, ik denk van, van ja tien of vijftien jaar geleden durfde ik het ook nog niet daar hoor. Maar het is zo verschrikkelijk opgeknapt en, en, en iedereen kent elkaar. Maar ik liep dus richting uh, vanuit mijn huis, richting Centraal station en toen zag ik een meisje op een trappetje zitten met een laptop. En uh, toen heb ik haar aangesproken en uh, uh, tegen haar gezegd dat ze het beter niet kon doen, want ja, er loopt nog wel eens wat rond of zo. Ja, maar ja. Uh, en ik, ik zie dat gelijk toch wel, wat voor figuren er rondlopen. En, maar blijkbaar uh, is er dan dus toch wel een veilig gevoel. Het is een heel veilig gevoel, ja. Ja. ja. Even, even een, een vraag, uh, dat heb ik me namelijk altijd afgevraagd. Uh, op momenten. oog, hè, heb je gewoon, zei je? Ja, Ja, dat, ja dat, dat, ik, ik kan me daar niks bij voorstellen. Schiemonnik oog, want dat, dat lijkt voor mijn gevoel zo afgesloten van de rest van de wereld. Nou, dat is precies waarom ik op een bepaald moment ook weggegaan ben. Dat, dat, uh, ik heb daar wel mijn grote liefde uh, ontmoet, maar. Uh, dat is precies de reden, uh, want wij woonden dus midden in de duinen. Mijn vader was vuurtorenwachter. Mm -hmm. En daarvoor hebben wij in Egmond-en-Zee gewoond. En dan woonden we midden in, in de Hoofdstraat... En eh, Toen was het al druk met toeristen. En dan ga je ineens verhuizen en dan kom je midden in de duin in Egmond aan zee te wonen. Of in uh, Schiermende Koog. En ineens woonden we midden in de duin. En je zag... Eh, eh, eh, als er één keer per winter iemand aankwam lopen. We woonden dus op een duin. Maar dan was het heden komt iemand aan, wie zou dat zijn? En dan gingen we met z'n allen voor het raam staan om te kijken wie dat was. Ja. Yeah. En het uh, uh, was zo stil dat ik ook echt iets had van... van en ik kom er nog wel eens hoor, en dan is het net een warm bad, dan is het voor uh, mensen wat leuk dat je er bent. Uh, maar ik zou er... Ik, nee hoor, ik uh, wil hier tot het einde van mijn dagen. Uh, het plekje waar ik nu woon, uh, dat vind ik eigenlijk... Het, ja, ik werk hier ook heel vaak bij. En... Uh, ja. uh, uh, het is gewoon een heel mooi plekje midden in Amsterdam. Ah, super. Ik, ik begin dan toch wel. Hè? Ik, ik, het voelt nu een beetje alsof in Schiedam ook dan ook niet zo heel veel gebeurt. Dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe je dan destijds je grote liefde hebt ontmoet. Nou, daar kwamen ook best wel veel toeristen. En uh, uh, maar bij de vuurtoren viel het dan wel mee. Maar ja, s'avonds ging je uit natuurlijk hè? en dan ontmoette je mensen in het dorp of we gingen vrijdags, middags met een heleboel meiden gingen we dan op de dijk zitten en dan kwam de boot aan... En om te kijken of er nog iets leuks voor ons tussen zat. <laughs> ja. Oh, dat ging echt zo destijds, ja? Ja, ja. Oh, wat ja. leuk, wat leuk. Ja, dat klopt. En, en waar, ja. waar, waar kwam die grote liefde vandaan? Uit Amsterdam. Oké, okay, oké. Okay. Uh, mogen we je grote liefde een naam geven? Dat is wat makkelijker misschien. Ja, hij heet Louis. Louis, oké. Okay. Ja, en en ja. Louis wilde niet voor jou naar, naar Schiermonnik Oog komen? Nee, maar dat vond ik ook helemaal niet erg, want ik wilde dus eigenlijk uh, weg van Schiermonnikoog. Oké, okay. dat kwam je wel goed uit? Ja, dat kwam er heel goed uit, ja. Oh. Wat goed, ja. wat goed. Dus, dus uh, uh, de conclusie die ik uit mag trekken, het is, het is wel fijn om weer terug te komen in Schiermonnikoog, maar na een paar dagen toch graag weer terug naar, naar het mooie Amsterdam voor jou. Ja, ja, Oké. Okay. inderdaad. Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel voor het mooie verhaal. Oké, okay, graag en een, gedaan. en een hele goede nacht, Eva. Ja, bedankt hoor. Dag. Ja. Dit is Radio 1, dit is de nacht. We praten vannacht over de stad en het platteland. Wat heeft de voorkeur? We hebben al redelijk wat mooie verhalen gehad. En eh, mogelijk kan jouw verhaal er nog bij via het gratis telefoonnummer van Radio 1. Dat is 0800-1121. Marinka, goeienacht. Goeienacht. Jij bent opgegroeid in Drenthe. Ja, dat klopt. En eh, woont nu in het dorp waar Johan Cruijff is geboren. Ja, in Betondorp, maar het ja. ligt dan wel midden in Amsterdam. Nou, dat moet je me toch even vertellen, want je hebt me net verteld dat het, dat het op, de, in de, op de ring van Amsterdam ligt. En ik kom daar best wel vaak, maar ik heb het nog nooit gezien. Nee, het ligt uh, in Oostwaterkaarsmeer zoals het dan nu heet, want het is allemaal samengevoegd. Dus aan de oostkant van Amsterdam, tegen de ring aan, bij de uh, afslag F113, heb je eigenlijk een dorpje op zich. En dat heet Betondorp. Oké, okay, S113. Welke, welke afslag is dat? Ja, dat is uh, Oostbaat-Harsmeer. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Goh, wat, wat grappig. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar wat, wat is er zo mooi aan het betondorp? Nou, het leuke is dat het dus een, een dorpje is met een heel uh, ja, dorpskarakter... zoals ik dat ken vanuit het platteland. Maar dan dus wel in de hoofdstad van Nederland. Ja, en dat en... is zo bijzonder volgens mij. En is, is het, uh, hoeveel, hoeveel mensen wonen er bijvoorbeeld in, in het dorp? Goeie vraag, dat weet ik niet. Het hoort gewoon bij Amsterdam. Want het is natuurlijk onderdeel van het stadsdeel. Dus uh, ja, hoe zullen we wonen, Ik heb werkelijk geen idee. Maar het, nee. de, de, voelt het als een, als een kleine uh, samenleving binnen Amsterdam? Of voel, voel je ja. alsof je in Amsterdam woont? Nou nee, het is dus allebei. Dat is zo leuk. Want het dorp op zich voelt inderdaad als een, als een kleine gemeenschap... waar iedereen elkaar kent en elkaar helpt en elkaar gedacht zegt. Maar binnen een kwartiertje sta je in de binnenstad van Amsterdam en ben je ook gewoon in de grote stad. Ja. Dus dat is de combinatie die het leuk maakt. Is er een wezenlijk verschil tussen Drenthe en Betondorp? Jawel, er is wel een wezenlijk verschil. Uh, maar in essentie komt het toch wel overheen. Omdat je toch met elkaar leeft. Meer dan, dan dat je dat... Uh, in de binnenstad van Amsterdam. Ja, ja, dat, dat horen we vaker vannacht, inderdaad. Dat, dat, dat het meer een, een hechte club is op het platteland. Ja, ja en dat, maar dat het leeft dus ook wel in Betondorp. Je weet precies van elkaar uh, hoe, nou, hoe je heet, wat je doet. Uh, uh, je helpt elkaar als het uh, nodig is. En dat is ook te vergelijken met hoe ik dat uh, herkende in het dorpje in Drenthe. Ja, voel je dan ook veiliger, Marinka? Uh, ja, nou, ik voel me in ieder geval niet onveilig. Nee, zeker niet. Oké. Okay. Hey. waarom? Uh, want, ik, ik weet niet of jij daar een antwoord op hebt... maar ik hoor heel veel mensen die van het platteland naar de hoofdstad zijn gegaan. Uh, ik, ik ben overigens ook wel benieuwd naar mensen die van het platteland... naar andere steden zijn gegaan. Denk aan een Rotterdam, Den Haag. Uh, we hebben net Scheveningen al eventjes gehoord. Uh, heb, je, heb je een verklaring waarom mensen uh, ja, grotendeels... Uh, als we kijken naar vannacht naar Amsterdam gaan? Oh, ik zou het niet weten. Bij mij is het echt puur... Nou ja, toevallig wil ik niet zeggen, maar ik wilde heel graag een opleiding volgen. En de enige opleiding die ik dus wilde volgen zat in Amsterdam. En ik ben wel via een omweg gekomen, moet ik zeggen. Want ik heb eerst in Arnhem gewoond. Oké. Okay. En eigenlijk van daaruit ben ik naar Amsterdam gegaan. Omdat ik daar alleen, alleen daar die opleiding kon volgen die ik ga volgen doen. En welke opleiding was dat? Uh, de filmacademie heb ik gedaan. Oké, okay. is het gelukt? Ja. Zeker. En nu ook, nu ook aan het werk? Ja, ik ben net klaar. Oké, okay, wat heb je gedaan vanavond? Ja, we hebben uh, opnames gemaakt uh, voor een korte kinderfilm. Oké, okay, leuk. En, uh, ja, dat was heel leuk. Het staat er nu op, dus het is klaar. En waar gaan we die binnenkort zien? Uh, bij de EO, heel vervallig. Hé, hey, wat leuk. Nou, maak, ja. maak even reclame, Marinka, nu we toch op de radio zijn. Ja, dat is waar. Het heet The uh, Daxia. En uh, het is dus een korte kinderfilm die bij de EO wordt uitgezonden. Maar wanneer, dat, uh, sorry, daar kan ik echt niks over zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Nou, maar dat, dat gaan we uh, later dan zeker wel bekendmaken, anders via de website Precies. van de EO. Dus dat is dat ook Houdt zeker in de te gaten. doen. Ja. Hé hey, Marinka, dankjewel voor je verhaal. Joep. En uh, rij voorzichtig naar huis, moet je nog ver? Nee, ik ben zojuist in Betondorp aangekomen en ik kan uh, altijd voor de deur parkeren. Dus, uh, je eentje. Van... Ja. Het voordeel van het platteland voor de deur parkeren. Absolute. Die moeten we nog even ja. noteren. Nou, de <laughs> volgende keer als ik bij de S113 rij, ga ik even kijken naar betondorp. Want uh, ja, ik, ik, ik ben er altijd voorbij gereden, denk ik. Ja, het is echt een heel leuk dorpje. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal, Marinka. Eeuw, en een goede nacht de uitzending. Dankjewel. Hoi. They keep talking to me. I can't hear what they're saying. I need somewhere I can go. Underwater's where I'll go. Ooh, underwater. That's where you'll find me. Some place I've never been. Underwater. Under what? Let it rain. I need a change. Let it rain till I'm under We are big to small town, we are dry to drown under water. Under water, I'm not afraid of darkness anymore. I'm not afraid. Get high 0800-1121 is het gratis telefoonnummer van Radio 1... waar je tot uh, 4 uur vanochtend mee kunt praten. 0800-1121. En we hebben het over de stad en het platteland. Uh, er komen veel reacties los bij mensen, wat ik heel erg leuk vind. Mensen die van het uh, platteland naar de stad gaan of andersom. We hebben heel veel mensen al gehoord... die van het platteland naar Amsterdam zijn gegaan. En uh, nu heb ik iemand aan de telefoon die in Ridderkerk woont. Kiek van Bokhoven, goeienacht. Goeienacht. Ja, dat is even de andere kant van het land. Ja, dit, uh, ik, ik heb ook overal gewoond, door heel Nederland heen. Ik heb in Friesland gewoond, ik heb in Alblasserdam gewoond. En uh, ja, nou woon ik in Rotterdam. Dat is, uh, ja, op steenworp afstand van Rotterdam. Ja, eerder keer. Ik ben ja. er ook geboren in Rotterdam. Ik heb er mijn jeugd doorgebracht. En uh, ja, maar nou zou ik er voor geen goud meer willen wonen. In Rotterdam zelf niet? Nee, echt nee. niet. Maar dat is, een, gro dat is een grote stad. Uh, Sorry. Ja, maar het is, het, uh, ik ben helemaal uh, een vreemdeling. Daar wonen zoveel nationaliteiten. En zeker nu de grenzen open zijn met, uh, met Oost-Europa. Het, uh, ja, het is niet prettig meer. Nee, wat, wat vindt u daar niet prettig aan? Ja, het, het, ik, ik kan het geen naam geven. Maar je, als je daar nou bijvoorbeeld. Ik, ik, vorige keer stond ik op de bus te wachten. En toen stond ik met ongeveer, ik heb het geteld, ongeveer 18 mensen. Ik was de enige Nederlander. Voor de rest waren het allemaal buitenlandse mensen. En uh, ze, ze spreken allemaal hun eigen taaltjes. En ja, ik, ik, ik voel me daar niet prettig meer mee. Oké, okay, kunt, u, kunt u omschrijven wat, wat u daar niet prettig aan vindt? Want voelt u, voelt u zich... Ik voel, uh, me, uh, ik voel me in mijn eigen stad, in mijn eigen land, ontheemd. Oké. Okay. En ik zie dat al een hele tijd mijn eigen partner, die, die, die is bijvoorbeeld op, op zijn werk, nou, er kwam die in een in, in, in situatie terecht waar alleen Polen werkt. En ja, waar je dan als Nederland gewoon niet tussen kan. Want dan is de voortouw Pools. Ja. En dat heb je in de stad ook. Ik heb ook in dorpen gewoond. Ja, en dan, dan, inderdaad, alles heeft zijn eigen tijd. Ik ben nu 77, ik woon nu in een appartement. Maar ik heb ook tuinen gehad met een 120 meter border. En uh, zalig. Ja. Ideaal. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan kan je dat allemaal niet meer doen natuurlijk. Nee, ja, Dan wordt het onderhoud wat lastiger natuurlijk ook. Maar, ja, zeker. Want dat was inderdaad, zoals ik al gehoord heb, keihard werken hoor. Ja, nou, maar dat, dat geloof ik ook wel. Maar um, uh, Kiek, als ik um, uh, dan even kijk naar hè, hetgeen, hetgeen wat, wat je zegt over um, uh, in de steden verschillende nationaliteiten. Uh, u woont nu in Kerk. Uh, hoe is dat daar? Nou, dat is toch enigszins anders hoor. En we hopen dat ook zo te houden. Want je hebt hier ook de stadsregio. En uh, ja, die probeert uh, dus uh, de, de, de omgeving te ontsluiten. Ze willen hier een tram uh, heen hebben. We hebben nu busvervoer. En dat bevalt eigenlijk de meeste mensen prima. Nu willen ze er een, een, een, trein, een tram uh, door hebben. En ja, daar, daar wordt uh, veel verzet tegen gepleegd. Ja. Want dan krijg je de stad weer voor de deur. Mm -hmm. En er wonen hier veel Rotterdammers die de stad ontvlucht zijn in de loop van de tijd. En uh, ja, zo moet je op iedere vierkante meter uh, mo je knokken. Maar bent u dan bang dat uh, mensen van uh, andere nationaliteiten, zoals u dat zegt, uh, naar Ridderkerk komen? Nou, het is natuurlijk wel zo, vooral de laatste jaren... Uh, de, de open grenzen... Dat, dat brengt natuurlijk ook een heleboel... Uh, uh, ja... vervelende mensen met zich mee. En uh, ik, uh, ik... toen ik in... in, in alper kwam wonen destijds... Toen, uh, toen kon je je scheurtje nog openzetten. Dat was ook binnen een moment van tijd... was dat uh, verleden tijd... toen er heel veel... Uh, Rotterdammers kwamen wonen. Dus dat, dat, dat blijf je wel houden. Maar... Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind, het, ik vind het, die open grenzen vind ik niet leuk. Er komen een heleboel rotsen, komt er ook vandaan. En dat is door heel Europa natuurlijk. Nee, dat, dat, dat Europa, dat, dat zie ik niet zitten. Oké, okay, dus, dus concluderend kunnen we stellen dat, dat uh, laten we hier de kerk dan een klein beetje toch als platteland zien: hè? een dorp langs een grote stad. Uh, dat, dat heeft voor u de voorkeur? Ja. Ja, de, hier blijf ik voorlopig uh, wonen, nou ja, de laatste jaren van mijn leven in ieder geval. Nou, hartstikke goed om te horen. Mag ik u danken voor de reactie? Ja, geen dank. Oké, okay, fijne nacht. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer van Radio 1, 0800-1121. En uh, Max Veenstra, Max, goeienacht. Hé, hey, goeiedag jongen. Van A naar Beter. Ja, dat gaat heel goed, hè? Ik vraag me er altijd wel af waar de kaart van koffie is. Ik weet niet hoe dat met jou zit, uh, zo net, ja, uh, net voor half Ja, we hebben net half bij de benzinepomp even een heerlijk bakje koffie oh, gedronken okay. en dan, dan ga je gelijk door. Okay. Ik, wil, ik wil gelijk nog even reageren op die mevrouw van net. Ja. Ze had het net over die, die etnische meerderheden of etnische minderheden, hoe je het ook maar wilt zien. Ik heb afgelopen weekend nog moeten werken bij Graf de Rijp en had ik ook diverse mensen van diverse nationaliteiten bij me. Ja, en dan moet ik zeggen dat die gasten die gemotiveerd zijn, is gewoon super om mee te werken. En dan kom ik ook nog eens een keer op de mentaliteit van een gemiddelde Nederlander. Dan ligt die moraal van uh, werken en pliegelijkheid bij die gasten hoger dan bij een ne uh, Nederlander. Dus ik wil niet dat die mevrouw zo gaat generaliseren, want zo werkt het niet altijd. Niet iedereen is slecht. Uh, de, de, nee, dat, dat is ook waar. En dat, dat horen we ook vaker. Dat, dat uh, de Oost-Europese mensen hard werken. Ik, wil, ik vind wel, uh, deze mevrouw die is, die, uh, die heeft die mening. Dus die mag ze, wat mij betreft, ook hebben. Maar ja. uh, heb um... ik heb ook helemaal niks op tegen. Absoluut okay. niet. Hey, dus, maar goed, uh, hey, er moet niet een negatief beeld geschetst worden. Want je hebt overal wel eens wat klootzaken. En dat maakt niet uit. Snap je wat ik bedoel? Dat is goed. altijd Klopt. Ja. We houden nu even van het platteland en de stad. Ja, vertel maar eens, maar. Als ik dan kijk naar de gemiddelde territorium van mensen die in de stad wonen, is het heel ja eigenlijk wel heel heel heel kenmerkend dat zeggen men zit op elkaars lip. Dus op het moment dat er een brandhaat ontstaat in oneenigheid... gaat in de stad veel sneller werken dan het platteland. Want in het platteland heb je grote territorium. Je kan overal even naartoe. En is er wat aan de hand, ja, dan doe je eens een keer malle dingen... en je gaat later weer een pilsje met elkaar drinken... of een kopje koffie of wat zo ever, en dan is het weer klaar. En dat heb je in de stad eigenlijk minder. Dit is mijn ervaring. En dat heb ik niet alleen hier in Nederland. Dat heb ik ook in Rusland gehad en in Polen en in Tsjechië. Ik ben in die landen wel geweest. Ja... Dat, dat, en iedereen uh, die voelt zich uh, veiliger op het platteland of in de stad. Het is maar net, ja, ben je een sociaal mens, ga je eerder naar de stad. Ben je meer een eindsel, ga je meer naar het platteland. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. En het is me net, hoe zit je zelf in het leven? Nou, dat, dat is ook een, ook een feit natuurlijk. Maar wil, wil je dan ook zeggen dat dus, dus het één-op-één contact op het platteland... als daar een probleem ontstaat, dan zijn er geen andere mensen... die zich ermee bemoeien en het groter maken dan het mogelijk is? Ik, ik denk ook dat het helemaal aan jezelf ligt, van hoe je jezelf opstelt. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik kan met iedereen kan kopschieten. Of ik nou in de stad ben, of ik ben op het platteland, of ben in het buitenland of in Nederland. Het maakt niet uit. Het werkt allemaal wel. Ja? Dus. Maar ik moet even een gesprek afkorten, want ik heb net even een uh, beleidsplanwijziging hier. Anders bel ik je nog wel even terug. Ja, is goed, want je bent op de A7. Je bent aan het. Ik ben op de A7, maar 143 uh... Nou, 143 9. Als Als iemand zo meteen bij komt toe te geven naar Max. Het is goed jongen, hey, we gaan elkaar spreken. Hartstikke goed, dankjewel voor de reactie. Ja, <laughs> Hoi, ze. Het is uh, bijna half vier. We hebben nog een half uur te gaan in, uh, in, uh, voor ons onderwerp in Dit Is De Nacht. We praten over de stad en het platteland. Ik ben erg benieuwd naar uw verhaal. Het gratis nummer van Radio 1 is 0800 1121. Wat zijn de ervaringen en wat wilt u met mij delen... en met de luisteraars van Radio 1 zo diep in de nacht? Backman Turner Overdrive nu, looking out for number one. Everything is an endless train. Doubleshoot or blow the bad luck away And you will make it to your station on time And you'll find out Every trick in the book And that there's only one way To get things done You'll find out The only way to the top Is looking out for number one I mean you keep looking out for number one Every night is a different game We gotta work for our fortune and fame Success is a ladder Take a step at a time And the people will remember your name Yes, I found out All the tricks of the trade And that there's only one Where you're gonna get things done I found out Us, keep looking out for number one That's me, I'm looking out for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 Jason Gray, more like falling in love op Radio 1. Dit is de nacht. Um, ja, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Radio 1, 0800-1121. En we praten over de stad en het platteland. Wil je weg of wil je blijven? En wat is dan het uh, mooiste? Uh, aan de telefoon uh, twee uh, luisteraars op dit moment. Felon uh, en Peter, allereerst even naar Felon. Goeie nacht. Je bent aan het werk in de vrachtwagen? Ja, ik stap er net uit, ik spring net in mijn eigen auto tussen de regen door. Oh, je bent klaar? Ja, gelukkig wel. Hartstikke goed. Hey, jij woont in Hoorn. Ja, klopt. En uh, jij wil voor geen goud weg? Nee, ik wil uh, nooit weg naar het Hoorn. Waarom niet? Nou, ja, ja, Hoorn heeft alles. Het heeft een mooi oud centrum en het ligt aan het Markenmeer. Ik vind het schitterend. Maar er zijn ook heel veel plattelandsplaatsen dat mooi aan het, uh, aan het meer ligt. Ja, nou, dat zou, die hebben we gewoon niet wat horen te bieden. We hebben alles wat we nodig hebben. En uh, weet je, we hebben een winkelcentrum, meerdere. En we hebben een binnenstad met winkels. En uh, ja, dat mis ik als ik naar een platteland zou gaan. Oké, okay, Peter. Ja? Ik uh, pak jou er eventjes bij. Want, uh, Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, jij bent juist het tegenovergestelde van VELON. Van ja, ik, uh, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben als wordt geboren in Broek in Waterland. Uh, een boerderij, uh, vader, broer, uh, jarenlang ben mijn vader thuisgewerkt. Uh, nou, alles eigenlijk uh, gedaan wat het platteland te bieden heeft. Uh, ik ben zelf nog, uh, ik hoor net dat uh, wel wat in Horen woont. Ik ben nog veebegeleider uh, geweest op uh, internationale treinen met uh, volkoeien naar Zuid-Europa. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, ik ben uh, loonmelker geweest in Frankrijk, uh, Italië heb ik gezeten. Uh, nou, ga zo maar door. Uh, maar zou jij in Horen kunnen wonen bijvoorbeeld, Peter? Nee, nee. Waarom nee, niet? Ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind Horen, vroeger vond ik een leuke stad. Ja, uh, het yeah, is. Al die Niederwijken eromheen. Het oude centrum vind ik nog wel leuk. van goenplein is daar vroeger nog vaak bij stap ook. Ik heb al eens een in de krententuin gezeten en dat. Uh, dat kan mijn collega zo. Ik kan bekend voorkomen om even de roes uit te ja, slapen. Ja. Ja, voor mij komt het er zover bekend voor dan heeft hij bij mijn vader gelogeerd. Die ja, van van dat vader. Hij, hij bestaat niet meer, maar goed. Maar in ieder geval, ik zou uh, nee ik, uh, ik, ik, ik woon nu in Edam en uh, ik, ik, ik vind zelfs Edam al te groot worden. Dus uh, ja, dat, dat vind ik misschien heel gek, maar ik ben dat nog gaat, ik hoor het. Een paar uh, sprekers terug ook wel een. Uh, dat, dat gaat een beetje een eindvolganger. En uh, ja, ik, ik, zit, ik zit graag tussen de boeren in. En ik zit graag op het platteland. Uh, ze spreken mijn taal. En, en uh, ja, nog steeds. Ik, ik, ja, ik weet niet hoe ik dit zeggen moet, maar ik heb nog wel een beetje nostalgie naar. het. het vroegere boerenleven, zeg maar. Hè? Ja. Ik kende van het bouwzaam worden ook. Uh, wat je dan wel eens hoort over de, de megastallen en noem maar op. Ik kan me nog wel herinneren, bij ons Eikje thuis, als uh, die koeien uh, zeggen, in het begin van de winter op stal gingen en uh, ze gingen het uh, eind van de winter er weer af. Dan stonden ze daar met, uh, met uh, dikke knieën en, en, en, en zo stijf als een, als een deur. En als je nu die grote megastallen ziet, of het zijn geen megastallen, het zijn gewoon ruime stallen. En dan zien jullie daar die beesten. Ze hebben, een, uh, ze hebben een voetbal, ze hebben een ruggenkrabber. Uh, ze kunnen spelen met elkaar. En, uh, ja, ik, ik, ik zit nu in het werk. Ik, uh, ik haal melk op uh, bij uh, voor het ogenblik. En uh, ja, als ik daar straks al die, die, die rust in die stallen zie, daar, dan uh, ja, vind ik het geweldig. geweldig. En blijf ik ook geweldig vinden. Ik ben uh, nu 59 jaar en ik, uh, ja, ik vind het altijd een pracht. En ik geniet er nog iedere dag met volle teugen van. Als ik het land in kijk en ik zie die mooie beetje lopen, dan vind ik het gewoon een, uh, een rustig gezicht. Dat, uh, dat geeft mij rust in mijn leven. Ja, Peter, heb je kinderen? Uh, Jazeker. Die zijn dan ook opgegroeid in, uh, op het platteland? Uh, ja. Ben je niet ja. in het platteland? Uh, en uh, mijn zoon die woont in uh, Pumerent. En mijn dochter woont in de zijn, En mijn andere zoon die woont in Hilversum. Hoe was dat voor hun om die stap te maken van het platteland naar de stad? Eh. Uh, ja, door hun studie en zo uh, is, is, is, zijn ze die kant op gegaan. Maar ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, dat uh, ja, ze hebben toch altijd nog wel een kleine een, een binding met het platteland hoor. En, uh, met, met kermis en zo, ze zijn er altijd. En, en uh, ja, regelmatig zijn ze ook bij ons op de voor. Uh, ja. ja. Dus, uh, ik ga, ik ga ja. even terug naar Veelon, want Veelon heb jij kinderen? Uh, ik heb één dochter. Oké. Okay. En, en die heeft al zeven weken. Oh, nou, dan, uh, dan heeft ze al heel veel van de stad meegemaakt, inderdaad. Uh, nee, ja. maar Felon, uh, we, hebben, we hebben het er eerder vanavond ook al even over gehad... over veiligheid in, in de stad en de dorpen, het platteland. Ben je niet bang dat, dat jouw uh, jou kind straks um, in gevaarlijkere situaties komt... dan die ze uh, mogelijk in, de, in het platteland of op het platteland zou hebben? Ja, nou, als ik nu een beetje kijk naar, uh, naar hoe alle, uh, alle dorpjes hier uh, rondom horen, ook al uitgebouwd worden met nieuwbouw. En als ik dan uh, op uh, regionale websites lees dat negen uh, van de tien ellendetrappers tegenwoordig uit de omringende dorpen komen in plaats van uit horen zelf, dan denk ik, ja, dan kan ze daar net zo hard voor de kiezen krijgen. Dus dat, dat maak ik me ook eigenlijk niet zo druk om. Het enige wat ik wel... Uh, ik hoorde net dat hele verhaal over, uh, over melkveehouderijen en dergelijke. Ik ben dan chauffeur geweest op een uh, RMO, een Rijdende Melkontvangst. En dan ging ik die boerderij af. En wat ik wel wil is dat mijn dochter meekrijgt... Dat, uh, dat, dat, dat melk bijvoorbeeld niet in een pak groeit, maar echt uit de koek komt. Weet je? Dus ik ga wel naar het platteland toe om te laten zien hoe een boerderij werkt. En uh, dat, dat er uh, dieren nodig zijn, zowel voor... Uh, ja, vleesconsumptie als bijvoorbeeld uh, zuivelproducten. En uh, als ik dan af en toe uh, hoor dat de kinderen in de stad wonen die denken dat melk uit de fabriek komt... Dan, uh, dan denk ik, ja, dat is wel een nadeel van de stad. Ja, precies. Nou, met zeven weken moet ik even tellen. Dan komt het nu nog uit de automatische flessenwarmen, denk ik, of niet? <stut> <tot> het <sces> komt nou nog deels uit mijn vrouw en deels uit, de, uit een uit de park. Oké, okay, hartstikke goed. Maar ik, ik, vind het, ik vind het leuk om te horen dat Peter zegt nee, het platteland is het voor mij. En dat jij zegt de stad is voor mij iets wat ik wat ik niet zal verlaten. Ja, maar ik zou niet een hele grote. Je zou me nooit van mijn leven naar Amsterdam krijgen bijvoorbeeld hoor. Waarom niet? Wat, wat staat nou, jou tegen ja, aan Amsterdam? Dus, dus, dus, dus, dus, Amsterdam vind ik vies en Amsterdam vind ik druk. Dat heeft echt helemaal niks. Maar ja, Horen is niet zo'n hele grote stad met 70.000 inwoners ongeveer. Ja, Horen is gewoon prachtig. Heeft, uh, wat ik al eerder zei, een mooi oud centrum. En het is, als je er al 35 jaar woont, zoals ik, want ik ben er geboren en getogen, en ik word bijna 36, ja, dan is het overal in elke wijk, is het ons kent ons, weet je wel. is mm -hmm. dus wat dat betreft, net een beetje een dorp. Ja, en dat, uh, ja ik vind dat schitterend. Nou, te gek. Nou, mocht je een keer zin hebben. Uh, Peter, mag Velen een keer bij je langskomen naar de koeien te komen kijken? Ja, tuurlijk mag hij dat. Zeker weten. Nou, prima. Ik weet niet in je waterland te vinden. Dus... Uh... Ja, het nou, was ja, Edam dat... nu, hè? Ja, Edam, Het plattelandsstadje ja, Edam. Ja, ja, ja. In ja, ja. ja, ja. het schitterende middengebied. Ja, daar haal ik het uit. Nou, ik stel, ik, stel, <laughs> ik stel voor dat jullie binnenkort een keer uh, gezellig samen een kopje melk gaan drinken. Uh, vers, ja, vers van ja, de goed, koe. En uh, Velon Peter, dankjewel voor de reactie. Okay. Goeienacht, allebei. Dank je Doei. Ah, ah. 0800-1121 is het telefoonnummer van Radio 1. 0800-1121. Dit is de nacht. A little time, this is the beautiful south. I need a little time to think it over. I need a little space, just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little time to think it over.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 strong Beautiful South en A Little Time op Radio 1. Dit is de nacht, 0800-1121 is het de telefoonnummer waar je kunt mee praten over het onderwerp stad of platteland. Wat heeft het voorkeur, stad of platteland? Uh, aan de telefoon, Paul Hensenbroek. Paul, nacht. Ja, goeienacht, uh, Paul Geuzenbroek. Geuzenbroek, neem uh, me niet kwalijk, Paul Geuzenbroek. Ja, oké. Okay. <laughs> ik kan mijn eigen handschrift uh, niet meer lezen. <laughs> ja. <laughs> ik, um, ja, ik uh, ben dus... Uh, Geboren in Amsterdam en daar opgegroeid in de buurt bij het Hoofddoorplein tot mijn 16e jaar. Na nou, een typisch 50-jarige situatie, dus na de, na de oorlog, uh, ja, op straat spelen, tollen, knikkeren, weet ik veel wat, allerlei spelletjes op straat die je nu tegenwoordig niet meer ziet. En uh, met mijn 16e jaar zijn we verhuisd, omdat we met vier uh, jongens thuis waren. Naar de August-Alebeepplein. Dat is de buurt die uh, na de hand vanwege allerlei onrust op straat en met uh, Marokkaanse jongens zo in het uh, verkeerd daglicht kwam te staan. Een stadsdeel Nieuw-West is dat nu, denk ik, hè? Uh, ja, ja, dat is nu uh, Nieuw-West. En uh, ik ben, ja, en toen had je de woningnood in Amsterdam. En je kon er eigenlijk geen kant op, want ja, je verdiende dan te veel om een woning te krijgen, bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord, dat wilde ik wel. En uh, ja, je moest maar eerst een urgentieverklaring hebben en een kind... en dan kon je misschien nog wel eens een woning krijgen. Nou, uh, ellende. En uh, toen ben ik eerst naar Purmerend gegaan. En van Purmerend ben ik naar, ja, een, een hoop begrijpen, die ben ik naar Bunschoten verhuisd. Nou, waarom? Ik had inmiddels al uh, twee kinderen en ik denk van nou, ik wil gewoon een uh, buurtje met een tuintje. En uh, dat is wel leuk voor de kinderen. Nou. Achteraf vond ik het leuk dat ik in Bunschoten ben gaan wonen. Omdat dus ook Bunschoten iets ouds heeft. Wat Amsterdam natuurlijk ook heeft. En bijvoorbeeld, Ik dacht in, in, in Almere wonen. Of in Lelystad, Hoe mooi het ook kan zijn. Maar het heeft geen geschiedenis. En het heeft wat dat betreft geen ziel. Maar uh, ja, nou het verschil Amsterdam en Bunschoten. Een hoop mensen zeggen tegen mij. Ja, wat doe je daar in Bunschoten? En word je wel geaccepteerd? Ik zeg nou. Je moet twee dingen niet vergeten. Als je ergens naartoe gaat naar zo'n oude stadskern, hier deel je het verleden niet. Dus als mensen hier met elkaar gaan praten, en dat zijn prachtige verhalen over vroeger, over de palingrokerij en noem maar op. Dan kan ik daar niet aan deelnemen, ik kan het alleen luisteren. Maar denk ik, als een Bunschoter nou bijvoorbeeld zou zijn, als ik nog met mensen uit mijn oude straat zou gaan praten, staan ze er ook buiten. Dus dat heeft er eigenlijk niets te maken met een, ja, met een soort discriminatie of zo. Maar gewoon je deelt het verleden niet. Maar wat ik zo jammer vind, in Amsterdam, mijn zoon woont er nu... en dat is bij de grachtengordel, dus dan zeggen ze nou dat is Amsterdam hè, prachtig. Mm -hmm. Alleen ik hoor daar nooit geen Amsterdams meer. En nu blijkt bijvoorbeeld 50% van de, kracht, van de grachtengordel, dat zijn dan bijvoorbeeld homo-gezinnen... Maar dat zijn uiteindelijk mensen goed gesitueerd met geld. En die zijn overal uit het land vandaan gekomen. Vermoedelijk uit de kast ook in Amsterdam. Ja. Maar daarom heeft Amsterdam voor mij niks meer uh, Amsterdams. Ik, ik word op een terras aangebediend door een werkstudent uit Brabant. Ja. Ja, maar dat is en eigenlijk ook, het, de, de, Paul, om je even te onderbreken, het is ook wel iets wat we natuurlijk vanavond of vannacht heel veel horen. Mensen die van allerlei plaatsen van het platteland, van kleinere uh, dorpen, allemaal naar Amsterdam gaan. Het, ja. heeft, het, het heeft blijkbaar iets, iets romantisch, iets met charme. Nou, kijk, als stad is het prachtig, want als ik in Amsterdam het liefste zonder auto ga, dan uh, en ik loop vanaf het uh, Centraal Station Damrak, loop ik naar uh, De Prinsengracht, Amstelveld. Ja. Nou, is heerlijk om te lopen. Als ik hier in Bunschoten loop naar het centrum, ja, dan loop ik door niet zeggen een buurtje. Alleen, ik, word, ik hoor haast nooit meer echt Amsterdams. Ik zou bijvoorbeeld op het ras willen horen, schauw jongen, wil je eens even wat lekker drinken? Nou, dan, dan, dan veer ik helemaal op, zeg ik, hè, hè, Amsterdam. Ja, maar dat is helemaal weg. En dan ook nog, in, ja, dat is dan een stukje nostalgie, maar in de zestiger jaren zo... Uh, nou, live muziek in Amsterdam, nou, je had Sherriss je had de uh, City Hall, je had de Hex, je had de Rutex, te nou, kust en te keur, lekker eventjes uh, het weekend uitgaan, luisteren naar een orkest. Ja, dat is uh, overal natuurlijk, maar ook in Amsterdam verdwenen en dat vond ik toen een machtige tijd. Nou ja, dat, dat klinkt heel mooi, en, maar to, to, toch, toch nu gekozen om buiten Amsterdam te gaan wonen. Voelt dat, voelt dat dan nooit als thuis? Wat zeg je, voelt dat dan? De, waar, waar u nu woont, voelt ja. dat, in Bunschoten, voelt dat dan ooit wel als thuis? Of blijft het altijd toch op bezoek? Ja, maar, maar dat is Amsterdam ook geworden. Dat, het is dus meer eigenlijk een, een tijdskwestie. Ja, oudere mensen gaan soms zo nostalgisch doen. En, uh, ja, maar dat mag, ja. dat is niet erg. Nee, maar dan maakt het ook eigenlijk niet uit waar je woont. Want ik bedoel, wat dat betreft is ook buiten alles veranderd. Wat ik net zeg, zo is in Amsterdam. Ja. Nou, ik moet, ik moet zeggen, ik ben zelf van Brabant ook naar de Randstad verhuisd. Oh. En, en uh, ik ben een van die mensen, ik woon dan niet in Amsterdam. Maar uh, ik, ik moet wel zeggen dat ik het in de Randstad ook allemaal beter vind. Het leeft meer. niet. Uh, ja. Ja. Want ik kom, hey. ik kom uit een, uit een stad dat uh, officieel een dorp is. Omdat de stadsrechten niet meer zijn, het Roosendaal. Um, uh -huh. Maar uh, als, als ik nu kijk naar... Ik woon dan in, uh, in de buurt van Den Haag. En als je kijkt naar daar leeft het altijd. En als ik terug ga naar Roosendaal, ik vind het nog steeds wel leuk. Maar het is zo, zo stil. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar... Als ik door de Kalverstraat loop in Amsterdam s'avonds, dan is het ook een verschrikking hoor. Met allemaal grote ijzeren rolhekken en, en je kan geen etalage meer zien. Dat was vroeger uh, prachtig. Uh, keken ja. we bij Van Emden, de speelgoedwinkel met de speelgoedtreintjes. Uh, bijvoorbeeld, wat er allemaal verdwenen is. Dat is bijvoorbeeld dikker dan Thijs. Dat was een restaurant in de, uh, in de Leidse straat. Uh, daar keken we onze ogen uit naar stokvissen een en kreeften die in de etalage lagen. Uh, House of England met die prachtige vogel daar op de hoek bij het Koningsplein. Uh, dat is nu, geloof ik, ethos of kruidvat geworden. Dus ja, het, ver die... het verandert allemaal. Natuurlijk. Maar zo heeft iedere stad nog steeds natuurlijk wel zijn mooie dingen. En er zit ook altijd wel nostalgie aan. Um, uh, mag ik u danken voor uw, uh, voor uw verhaal, Paul? Nog één ding even oh, heel ja? kort: een, een lekker broodje half om. Nou, broodje van Kootjes weg op het Leidsplein. Broodje van Kootjes weg op het Koningsplein. Ik hoop dat Dobben nog blijft. En dat ik dan nog een broodje half om in Amsterdam kan eten. Nou, maar die zal vast wel blijven zitten hè? naast het uh, zijstraatje bij het Rembrandtsplein. Hè? Uh, ja, ja. Korte Leids ja, nog iets. Turkse ja. pizzaatjes, kijk, door even ja. dat bij. Ja. Nou, hartstikke goed. Dank u wel voor deze toelichting. Ja. Oké, okay, succes met je uitzending. Dankjewel Yo. en een goede nacht. 0800 1121 uh, is het uh, telefoonnummer waarover je, uh, waarbij je kunt meepraten over het onderwerp. We hebben nog een uh, kleine vijf minuten, dus uh, het moet snel zijn. Uh, straks veel meer Dit is de Nacht op Radio 1. Eerst Stevie N uit Nederland. Dit is de Poetry Man. Tell by your look on my face When no one sees the flame that keeps me up at night Doodle En de Man op Radio 1. We lopen tegen het eind van, van, het, van dit uur. En dat wil zeggen dat we het, het onderwerp ook bijna gaan afsluiten. Eerst nog even naar Willem de Ruiter. Willem, goeienacht. Ja, hele nacht. Een, een ras Amsterdammer die zijn hele leven al in Hilversum woont. Zo, zo mag ik ja. hem schrijven, hè? Ja, dat klopt, ja. Ik, ik had je net even aan de telefoon in het voorgesprek... en ik hoor toch wel een beetje Amsterdams in je. Terwijl je toch ja? al je hele leven in, in Hilversum woont. Ja, mijn hele leven al, ja. ja. Zou je ooit naar Amsterdam willen gaan? Uh, nee, uh, nou ik weet het uh, misschien wel, maar het, uh, het gras is eigenlijk al voor mijn voeten gedaan, uh, gemaaid uh, uh, door, uh, door anderen. En uh, het is eigenlijk mijn stad niet helemaal, ook wat betreft uh, de vele nationaliteiten uh, die er wonen en de vele verschillende talen die je hoort. En uh, ja, het is, ja, Amsterdam is niet meer, uh, is niet meer echt Amsterdam, uh, mijn zin Oké, okay, dus lekker heel veel zo'n voor jou. Ja. Mooi. Kan ik nog iets voor je doen deze nacht? Want we lopen tegen het eind van dit, van dit programma aan. Ja, ik zou heel graag uh, Norman uh, Greenbaum met uh, Spirit in the Sky uh, horen. Oké, okay, en waarom? Omdat het een, uh, ja, een hele favoriete plaats van me is al uh, jarenlang. En, uh, en, uh, en de tekst in de plaats zegt, uh, zegt alles. Oké, okay, waar, waar gaat het in het kort over? In het kort gaat het over ja, iemand die... Uh, die uh, Jezus uh, heeft ontdekt uh, als vriend. Nou, dat vind ik een hele goede reden. Uh, normaal draai ik geen verzoekplaten, maar ik, uh, ik ga hem zo meteen eventjes uh, ertussen schuiven. En uh, ik uh, ga hem dan na vijf uur even draaien, als je het goed vindt. Goed. Dus hou je radio even aan, nog tot zes uur. Dit is de nacht. Ik wens je een goede nacht, Willem. Dank je wel voor, uh, voor het bellen. Ja, graag gedaan. En iedereen die heeft gebeld en geluisterd de afgelopen twee uur... en mee heeft gesproken en geluisterd over het onderwerp stad of platteland... heel veel dank voor het bellen en luisteren zometeen. Na vier uur is er nog meer Dit is de Nacht. Met daarin onder andere een muzikale reis rond de wereld. Dat zometeen na het NOS Journaal.